De quarantaineregels voor scholen worden versoepeld, tenminste als het aan het OMT ligt. Je hoort verslaggever Arjan Noorlander. Iedereen onder de 18, basis- en middelbare scholieren mogen gewoon naar school als ze geen corona hebben. Ook al zijn er bijvoorbeeld in hun buurt in de familie wel corona gevallen. Wel moet er getest worden als je in contact bent geweest met iemand met corona. Kinderen onder de 13 moeten dat één keer doen. Jongeren van 13 tot 18 moeten elke dag een zelftest doen. Met deze versoepeling hoeven niet meer hele klassen naar huis te worden gestuurd bij drie besmettingen. Bij Unilever raken duizenden mensen hun baan kwijt, schrijft het persbureau Bloomberg. Het gaat dan vooral om managementfuncties. De reden dat mensen eruit vliegen is omdat er niet snel genoeg vernieuwd wordt. Bij het bedrijf dat je misschien wel kent van de kaas of Robijn Wasmiddel... werken bijna 150.000 mensen, waarvan 2500 in Nederland. Johnny Jansen, de hoofdtrainer van SC Heerenveen, is per direct ontslagen. komt omdat het de laatste tijd niet zo lekker loopt bij de Friese ploeg. Zo verloren ze zondag van hekkensluiter Peck Zwolle, waardoor ze nu op de tiende plaats in de eredivisie staan. Ook werden ze al uitgeschakeld in het bekertoernooi. Er is een petitie gestart om de sloop van het spookslot in de Efteling tegen te houden. De attractie met de Dansende Geesten in een Oud Kasteel staat er al 44 jaar. Maar moet nu plaatsmaken voor een nieuwe attractie en hotel. De echte Efteling-fans balen als een stekker. Maar ook veel mensen laten hem bij een bezoekje aan het themapark links liggen. Nee, ik denk dat het voor de kleintjes te eng is. En de grote die hebben zo van ja, ga niet in de spookslot. Die, in die tijd dat het open was, zijn misschien 10, 15 keer in het spookslot geweest. Dus dan heb je ze op een gegeven moment ook wel gehad, natuurlijk. Dus, ja. ja. Ik ben elke week geweest met mijn kleinkinderen en ik heb er genoeg van. De petitie is al meer dan 2000 keer ondertekend. Het weer, er komt een fris nachtje aan met in het zuiden ook wat vorst. Morgen wordt een grijze dag, in het zuiden wat meer zon en het wordt een graad of vier. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. was dit met Dagger Tong? Welkom bij het derde uur. En bovendien, deze jongens komen uit de buurt van Zwolle uit Ommer. Daar komen ze vandaan. En dit is volgens mij hun tweede werk wat ze hebben uitgebracht. En een week of wat geleden klepperde de mailbox van... Jongens, willen jullie misschien even hierop letten? Wij dus, hè? Wij zijn die jongens. En toen dachten we, van, nou, lekker pittig is het zeker. En inmiddels eh, beginnen ze toch al een beetje op te vallen in Indieland. Want uh, de Thomas Harterveld van Deze Wereld, die hebben dat ook al in de gaten. En dat is wel een beetje in het straatje. Nou goed, uh, en als je daar een beetje uh, op uh, komt, op die radar... dan kan het uh, vrij snel wel gaan lopen, denk ik. Um, Hardy van Francine, dus ze komen uit Ommen. Let op die band, want ik denk dat het uh, wel uh, goed gaat komen. Uh, niet voor deze band, want die hebben besloten om het builtje erbij neer te leggen. Net als de Grenadiers het afgelopen jaar hebben gedaan. Hoewel, de Grenadiers waren langer bezig. En uh, die, uh, die hadden er op een gegeven moment toch een beetje straalde balen van... met het hollen en stilstaanbeleid uh, als het gaat om optredens en, en noem maar op. Het heeft een beetje de sporen achtergelaten. Bij Penthouse, daar ligt het iets anders... Hoewel uh, het een beetje vergelijkbaar is. Want ja, ook voor deze jonge band is het uh, nog niet uh, ja, uh, uit de verf uh, gekomen. Maar ze komen wel nog met een EP. En die EP die gaat volgende maand uh, verschijnen. Uh, en ik heb al de nieuwe single. Die, die komt dan uh, tegelijkertijd zo'n beetje daaruit. Uh, nou, ik geloof dat die EP iets later komt. Maar de, de nieuwe single die komt wel op Valentijnsdag uit. En dan is het de bedoeling dat we ook met de, de band... Uh, of met een van de leden gaan praten. Dat is Jon de Bruinkops. Die hebben we al eens eerder in de uitzending gehad. Dat had toen met deze single te maken. Want dit is nog het enige wat ze hebben uitgebracht. I'm not your bunny, honey!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 Maar gaan daar waar de wind mee gaat, daar waar de wind mee gaat. daar waar de wind mee gaat, daar waar de wind mee gaat. Ah, en of ik nou kan drijven of zink?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 Daarom lig ik in de, in de haven En nog steeds wordt mijn lading lichter Want ik neem niks meer aan van de schippers op de kade En ik weet, ja, ik weet, voor als ik te ver ga ja. Dan ken ik mijn kompas en ben ik heel erg wendbaar yes. Al weet ik nooit wat de volgende golf brengt Ik kom me wel met wat ik tegenwoordig ja. aan boord heb hey. Zet al mijn zeilen bij maar ga daar waar de wind mee Daar waar de wind mee I'm sorry, bye. I'm out of it, my ain't no. out of Deze gewoon just schuilt Joost Adriaansens. Hij komt oorspronkelijk uit Zeeland... maar resideert tegenwoordig in Utrecht. En hij heeft uh, in ieder geval de productie productionele hulp van Engel en die komt hier uit deze provincie, want uh, Steven Engel is uh, de man, uh, een beetje de, de man achter deze productie. Uh, bovendien uh, Engel zal dit jaar nog met uh, nieuw materiaal gaan komen. En precies weten doe ik dat niet, maar uh, het uh, neem van mij maar aan het, uh, het, het wordt wel wat. Um, Penthouse hoorde je daarvoor, de, de nieuwe single komt eraan. Maar het is wel een beetje het laatste wapenfeit van deze band. Want ze hebben besloten om er mee op te houden. Dat betekent niet dat de hele band ermee kapt. Nee, want Joan zegt vandaag tegen mij via de mail... ik ga er nog steeds door met muziek maken. Dus maak je over mij, maar niet ongerust. Nou, dat, dat is een fijn statement wat er dan afgegeven wordt... Uh, over jonge mensen die muziek maken. Deze band uh, doet dat al een tijdje. Zij waren een van de laatste die uh, mee hebben gedaan aan de RoboAkda. En over die RoboAkda woord gesproken. Uh, er is uh, misschien een goede kans dat dat uh, in februari, dus volgende maand, uh, van start gaat. En. Three Point Landing was een van de deelnemers. Ze komen uit Alkmaar en ze zijn op weg met een uh, album. En dit is de tweede single die ze hebben uitgebracht uh, deze week. En dat nummer dat heet Utopia. Don't wanna be alone no. You're good as long as you agree with me That's the key So smile Gotta keep those ratings up Ratings up Ratings up Picture perfect paradise That's the stuff That's the stuff Een van de fijne bands die op het label van King Forward Records uh, staat is. Deze uh, Mammie's Tree. Ze komen eigenlijk uit alle windstreken van Nederland. Ik uh, geloof het, de buurt van Nijmegen. Daar komt uh, Steven van den Berg uh, vandaan. En dan heb je op een gegeven moment ook nog een paar bandleden. En een van die komt dan weer hier uit uh, deze provincie vandaan. Dus het is een band die uit alle windhoeken van Nederland uh, dus komt. Dat zei ik dus al. Mummy's Tree, All My Thoughts, wat is daar nou zo bijzonder aan? Uh, ze gaan een, uh, uh, een editie doen van uh, ja, intieme akoestische sessies onder het mom. En onder de titel King Forward. Records Sessions. En die kun je dus morgen online vinden. Waar? Dat denk ik op jij buis. YouTube dus. en Dan moet je het YouTube kanaal van King Ford Records maar even nakijken. En daar staat het een en ander op. Bob Doets heeft het gefilmd. En dat is ook degene die af en toe die films maakte rondom Francis Elben Blake. En geluid is gedaan door... Ja, hoe kan dat ook wel eens? Door de Mr. Kingford Record zelf, Frank Bond. Uh, dat uh, is het uh, verhaal daarover. Zo dadelijk gaan wij praten met uh, uh, Alex Nieuwland van Newland. Maar tot die uh, tijd hebben we nog twee nummers. Waaronder één van uh, Alex zijn uh, werken op uh, het album uh, wat morgen uitkomt. Namelijk Star Collection. Die hoor je hierachter. Uh, dit staat trouwens ook op een, uh, op een lijst... namelijk bij NH Pop. Uh, en dat heet The Clittons. Ook zo'n uh, leuke band. Want die band komt dus ook voor een deel uit Nijmegen... maar ook voor een deel uit Amsterdam. Net als Mummies Tree. En ze hebben het over... een plaats in de buurt van Nijmegen, denk ik. En dat heet Herkenbos. Where you first Simple twist of fate We got no clue what's going on It's pretty lies and tender words We're painted over burning cards. I would not know what's going on I don't wanna see All the shit you're presenting me Don't ever lose hope of ever being free I illuminate, my heart's ablaze blaze. We'll be Deze gezelligheid kent geen tijd, maar we moeten toch echt opletten. What's going on van Newland? En laten we hem ook net aan de telefoon hebben. Alex Newland, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, ja, je bent al eerder deze week al te horen geweest. afgelopen zaterdag bij collega en. Radiovriend Willem de Waard van uh, Zwaardvis bij Radio Capelle. Uh, daar heb je al het een en ander al verteld over, uh, over het album. Uh, even, uh, even resumerend van dat gesprek. Uh, wat mij opviel uh, in dat gesprek was. beat the clock. Uh, dat heeft ook iets uh, met, je, met jouzelf uh, te maken. Want het verschil tussen. Uh, het uh, verhaal van de jonge muzikant en uh, de muzikant die iets op leeftijd is en dat bedoel ik niet vervelend in de richting van jou maar uh, de tijd uh, is daar een, uh, een factor in en daar ging, daar ging die single over en dat vond ik ja, gewoon een vrij fascinerend verhaal wat je daaraf stak. ja, nou ja, dat is natuurlijk zo hè? Dat, ja. ik denk als je jong bent, uh, dan gaat de tijd misschien soms ook wel snel, maar ja, als je ouder wordt dan, uh, dan raakt de tijd op, hè? Zo, ja. zo, zo kun je het een beetje zien. Ja. Dus uh, ja, uh, en de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk ook heel veel tijd verloren. Ja wij uh, allemaal natuurlijk, jong en oud. Ja. Maar uh, ja, dat is wel een beetje de, de achterliggende gedachte bij, uh, bij Beat the Clock. Ja, uh, het is net die, die zandloper. Ja, er staat hier ergens nog een zandloper. Uh, dat hebben ze altijd speciaal voor mij gedaan. Want ik uh, had vroeger nog wel eens het idee dat ik lang van stof had. En dan donderden ze die, uh, die zandloper om. En uh, op het moment dat die zandloper uh, weer leeg was, dan moest ik mijn straat Dus uh, oh, ja. ja, en daar doet het mij dan eigenlijk ook een beetje aan denken, dat Beat the Clock. Dus, uh, Klopt. Ja. ja. Uh, maar even daarover gesproken. Maar ben jij eigenlijk uh, iemand die uh, zichzelf uh, ja, uh, snel op de kast laat jagen? Uh, als het gaat om de tijd? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik heb wel eens uh, uh, gezegd: van, volgens mij zit de duivel me op de hielen. Zo'n uh, zo idee heb ik. Ik heb natuurlijk ook een, uh, een soort tweede muzikale leven inmiddels. Mm -hmm. uh, uh, uh, vroeger uh, veel muziek gemaakt, veel in beentjes, veel in klanten opgetreden. Een hele tijd niks gedaan. Hmm. En dan en merk je in één keer: van, oh, goh, ik, uh, he, dit is toch mijn lust in mijn leven. En uh, ja, ik ben wel een heel stuk ouder geworden en ik wil nog van alles. Dus dat, ja, ja dat, is, dat is wel een beetje. En dat, ja, dat is niet het eerste uh, nummer wat een beetje dat, uh, dat onderwerp heeft. Dat uh, komt wel vaker langs. Hmm. En dat is, ja, dat is wel iets waar ik me op ja, de kast toe laat jagen. Maar het, is wel, uh, ja, het zit wel een beetje. Het zit me een beetje op de huid, zeg maar. Ja, ja. Um, want je hebt het over je, oh, oh, nou ja, een beetje over je leeftijd natuurlijk. Maar wat, waarin verschilt? Merk je dat zelf ook? Wat doe je anders? Uh, laten we zeggen, pak een beetje met twintig jaar geleden. Wat, wat, wat, wat zit daar, waar zit dat verschil in? Nou, het, het belangrijkste verschil met vroeger, toen ik in band speelde, was ik vooral de zanger. Uh, en, en, en af en toe durfde ik een liedje te schrijven. En die speelden we dan ook. Maar nu, nu uh, ja, heb, doe, doe ik alles zelf en, en schrijf ik de liedjes, zing ik de liedjes. Heb ik het idee dat ik muzikaal echt, um, ja, met zeven melzlaars vooruit ben gegaan. Dus, ja, de vergelijking is is. Uh ja, die gaat eens niet meer op, ik, ik denk wel dat ik gewoon uh, he, wat dat betreft zijn tijd natuurlijk wel goed, ja. want uh, he, dat heeft ook zijn voordelen. Ja, uh, heb je dan ook mensen om je heen verzameld die jou dan van die, ja, met een mooi woord noemen ze feedback geven en dat je daar iets mee, mee gedaan hebt? Ja zeker. Ik, uh, ik heb dit album opgenomen, uh, de zang de, de heb ik uh, uh, opgenomen bij Harry Zwerf in een studio in Praneker. Mm. En die heeft mij heel erg uh, veel feedback gegeven bij het, bij het zingen. Mm. Waardoor ik ook het idee heb dat de zang uh, ja, beter is dan, uh, dan op de vorige albums. En we hier en daar wat relaxter, wat, wat, nou, wat, wat, wat, wat romantischer, haast zullen zeggen. Hè? De, de, mm. zit van, en aan de andere kant weer hele, hele rauwe randjes, dus ik... Ik heb wel het idee dat qua zang uh, ik heel veel feedback heb gekregen... en daar wel mijn voordeel mee heb ge, ge, ge, ge, ge, gehaald. En, ja. en daarnaast uh, ja, heb ik een live band nu. En je belt me nu uh, even in de pauze van het oefenen. En, mm. uh, uh, ja, die gasten die, uh, die zijn, die zijn natuurlijk ook kritisch... en die, uh, die, uh, die weten ook wel af en toe uh, een, een, uh, een goede opmerking uh, te maken. Ja, um, want uh, nou ja, je, je, je, je zegt het al. Hè? Uh, het, het, het, het, het is toch... Uh... Ja, verscheidenheid, troef op, op dit album, heb ik een beetje het idee. Want van, uh, probeer eens een beetje te beschrijven um, ja, de sfeer van het album. Ja, ik, ik heb wel eens het, als je dan toch wel eens hebt over uh, kritiek krijgt of kritiek, waar wat aanmerking is van... Hm. Ja, weet je, jij bent niet in een hokje te plaatsen, want er staat een, uh, een uh, I won't cry your tears op het album. Dat is uh, ja, haast een ballade, uh, bombastisch aan het einde. Ja. Maar er staat ook het nummer op wat je net draaide, What's Going On, wat er stuitend en uh, ja, een beetje XTC-achtig. Uh, uh, ja, dus ja. het gaat alle kanten op. En ik, ik vind het, aan de ene kant vind ik dat juist fijn dat ik niet... Uh, ja, ik, ik, ik hoef me ook nergens aan te houden in de zin van ik heb, niet, uh, uh, ik heb geen vol aanhooi wat op mij wacht... en, uh, en, en verwacht dat ik uh, uh, twintig van dezelfde liedjes speel. Ja. Uh, ik kan doen wat ik wil en dat is natuurlijk wel heel fijn. En, ja. Maar het is natuurlijk ook wel eens wat lastig aan de man te brengen. Want hoe zou je mijn muziek nou moeten omschrijven? Ja, denk, ja dat is het hem is juist. Het is ook heel moeilijk. Ja, maar goed, het, het album uh, kent wat dat betreft uh, best wel de nodige afwisseling. Ik heb hem uh, van de week een paar keer uh, beluisterd uh, in, dat, in dat opzicht. Um, want ik, zou, ja, ik merkte ook de wat romantische kant van Newland. Ja, Dancing, mooi, in, Dancing in the Moonlight vind ik zo'n uh, romantisch nummer uh, in dat opzicht. Ja. Ja, zeker. En, uh, en ook, wel, uh, ook wel een haast haaste meezinger voor mijn doen. Dus eigenlijk uh, ja. ja. wel eens de kritiek van... Uh, het, is, uh, het is allemaal mineur bij jou. Maar uh, er staat ook wel wat... Uh er staan ook wel wat vrolijks op het album, volgens mij. Ja, ja ik, ik, ik krijg ook uh, van, uh, van Willem uh, net een bericht. Want, uh, want ik uh, had al bijna het idee. Ga, ik, ik wil geen dubluren maken. Dus van, uh, van, ik heb net aan Willem gevraagd. Zeg, wat had jij ook alweer zaterdag gedraaid? Dat was dus dit nummer, Dancing in the ja. Moonlight. Ja, klopt. Ja. ja, dat vond hij ook mooi, blijkbaar. Ja, uh, nee, want anders had. Wat had dat jij. Uh, ja? What's going on uh, ook, uh, Koos? Want dat is natuurlijk wel een, echt, echt een. Ja, een beetje vreemde eentje in de bijt. Uh, hé, dat is ja. voor iedereen, zullen we maar zeggen, dat nummer. Ja, nou ja, je zegt het al. Het moet ook een beetje schuren. Dus, dus, ja. uh, maar ik heb er nog één hoor. Maar die ga ik straks uh, laten horen. Um, ben jij iemand die graag uh, schuurt uh, in zijn songs? Want ik heb eens uh, met die schrijfcursussen... Uh, die ik ook wel eens uh, gedaan heb hier uh, in de buurt in Amsterdam... Uh, heb ik van Ingrid Hogevorst... Uh, dat is een... Ja, een redelijke bekende schrijfster geweest. Mm -hmm. uh, en nog steeds. Uh, die, die zei van, ja, schrijven, uh, dat, dat moet schuren. Uh, ja. uh, en doe jij dat ook, in je, je Helemaal materiaal? Maar Helemaal mee eens. Hè. Ja. Ik, ik heb altijd de behoefte om... Uh, nou, dat, als iedereen verwacht dat je linksaf gaat, dat je dan rechtsaf gaat. En dat het uh, op een van de vorige albums die ik samen met iemand heb, heb gemaakt... werd er wel eens commentaar gegeven. Ja, Alex, maar dit... Het, het, het, het zit er tegenaan, het schuurt een beetje en dan zei ik alleen maar lekker hè. Ja. Dat, is, dat, dat is wel wat er voor mij heel vaak in moet zitten. Ja. Het moet niet, anders worden het toch al heel gauw 13 in een dozijn en daar is al zoveel van hè. Dus ja. Uh, ja, ik zoek altijd wel een beetje de, de verrassing zeg maar, de hoek ja. die net even de andere kant op gaat. Ja, Denk je, denk je dat je dat, uh, met dit album Star Collection dat ook voor elkaar gaat, uh, gaat krijgen? Um, wat voor elkaar gekeken? Nou ja, een beetje dat, dat, dat, de, de, de verrassingselementen in, de, in dat opzicht. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, dit album wel heel erg afwissend is. Hè? Als je kijkt naar de vorige albums, zat dat misschien ook wel wat in. Hm. Maar ik denk dat dit wel echt een heel erg afwissend album Voor ieder is er wel wat. Ja. En wat ik zei, er staat een, een ballade op haast uh, uh, met een bombastisch einde. Er staat. Uh, ja, er staan een paar echt uh, lekker in het gehoor. Uh, haast meezingen uh, nummers bij. Maar ook een beat the clock. Wat mm. uh, ja, dichterbij rappen kom ik niet, zullen we zeggen. Dus. Ja. He? Ja. Het is wel, het, het, het wel absoluut. Ja. Uh, nog even over uh, het album zelf. Hè? Want, uh, want dat, uh, dat komt, morgen komt dat uit. Um, uh, ja, heb je ook uh, goede moed dat je dit album ook aan het uh, publiek kan laten horen de komende tijd? De, want uh, ja, ik ga er wel vanuit dat we tussen nu en anderhalve week uh, wel weer iets mogen gaan doen, want dit hou je natuurlijk ja. niet lang vol uh, als ja, overheid zijn. Nee, je bedoelt, bedoelt live spelen. Hè? Ja, dat bedoel ik inderdaad. Ja, ja liever, liever, liever vandaag dan, uh, dan morgen. Bedoelt, Dacht ik al. Niet niets, we zijn niet voor niets nu weer heel hard aan het oefenen en, uh, en ook nummers van het nieuwe album aan te uh, instuderen en we willen heel graag de planken op. Ik ben alleen heel benieuwd hoe het gaat, uh, of de zalen... zich überhaupt een beetje hebben kunnen voorbereiden op een programmering en festivals. Hoe komt het daarmee? Ik heb geen idee eigenlijk. Uh, alles heeft ja. zo stilgestaan, dat, uh, en ik ben wel heel druk geweest met album, en uh, ja, ik laat het allemaal een beetje op me afkomen, maar ik, ja, uh, hoe meer we kunnen spelen, hoe beter wat mij betreft. Ja, uh, ik heb nog, uh, nog zo'n uh, zo uh, nummer gevonden, op, uh, want dat, dat, dat, dat, dat heeft een beetje iets wat ik denk met sociale media te maken. I hate you more than I love myself. Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Ik, ik, ik, ik hoorde die zin ergens. Ik denk, dat is toch mooi. Ja. Soms dan kan dan is, ja, hè, de liefde is sterk, maar soms kan je iemand zo erg haten... Ja. Uh, dat het sterker is dan de liefde voor jezelf. is ja. Wel een beetje een destructief uh, gevoel, maar ik, volgens mij hebben we dat allemaal wel eens. Ja. Uh, en ja, sociale media, volgens mij uh, komt dat ergens wel uh, aan, de, aan, de, aan orde, inderdaad. Dus uh, als je goed naar de tekst luistert... Dus, uh, dat heb, je goed, dat heb je er goed uitgehaald. Ja, nee, da, da, want ik, ik luister graag en fuck naar na teksten, want ja. dat is nog een beetje een tik van mijn popuniteit in Rotterdam. Ja. Maar goed, ik, dat komt mij ook prima van pas als ik bij 3 voor 12 Noord-Holland bezig ben. Ja, uh, maar goed... Wel leuk, want ja, die teksten zijn er niet voor niets, hè. Nee, Ik heb nee. er al wel heel erg het best voor om er toch wel iets te, te maken wat, uh, nou ja, wat ergens over gaat. ja. Uh, Anders is dat gewoon zonde. Ja, nou ja, goed. Je, je zegt het zelf. Uh, nog even over jou. Uh, uh, waar kunnen ze je vinden? Uh, nou, op Facebook. Uh, Nieuwland Music. Uh, uh, en natuurlijk mijn, mijn website. Uh, dat is nieuwlandmusic.net. En natuurlijk op Spotify staat hij uh, vanaf 12 uur. En er staan ook mijn vorige vijf albums en een heleboel singles. Dus er is van alles te vinden. Helemaal goed, uh, dan gaan we hem draaien, deze uh, track. En dat is volgens mij ook de afsluitende track van het album I Hate You More Than I Love Myself. Hier is Snoelend. na nou, na uh. na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 The circus has left, but the clowns stay behind I'm a tightrope walking, I'm a humanoid cannonball The world is a cabaret, a self a stage fright I'm sleeping on a bed of nails and fire breathing Now I hate you more than I love myself Yes, I hate you more than I love myself I hate you more than I love myself, yes, I hate you more than I love myself. The fight is over, but the gun's still too warm. It's the end of the world, but we keep on dancing. The swings, I'm running out of time. I'd rather see you cry, put a smile on my face, cause...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 Bloem. Vorige week hadden we de frontvrouw van de band. Uh, telefonisch in de uitzending. Hanne Brunekreeft heet uh, de dame in kwestie. En uh, dit uh, law of attraction. ...bevat eigenlijk allerlei dingen in, uh, in zich... Uh, ...dat het ook bijna niet in een hokje te stoppen is... ...dat is hetzelfde verhaal als Novelend... Uh, ...die je daarvoor hebt uh, kunnen horen. Um, een van uh, de albums die centraal staat... ...is het album van Mountaineer... ...en uh, dat uh, heet Lewis and Clark... ...en van dat album draaien... ...What Have We Done... return. Ook. Uh, ze hebben dit uh, laten weten bij het NH-pop uh, platform. Vorige week hebben we daar ook al uh, dit laten horen. Lorena in the Tide van het uh, nummer Open Sea wat je hier op de achtergrond hoort. En uh, we zijn een beetje toegekomen aan het eind uh, van het uh, programma. Dus uh, dat uh, is dan ook weer meteen... Uh, weer een beetje treurig, maar uh, niet lang uh, getreurd. Want volgende week zijn we er weer. Maar dan uh, met de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dus we kunnen in ieder geval stellen dat we dan uh, ook weer het nodige laten horen. Uh, wat het precies is, dat uh, houden we het lekker geheim. Want dat is nou juist het leuke eraan. Laag over laag met Van Piekeren. Daar sluiten we deze Alternative FM van 20 januari mee af. en. Mij hoor je dinsdag weer in de nieuwe kant nog wel zo samen met die andere drie doerakken. En straks na deze uitzending klein, hebben we nog, nog de speelradio. Dag hoor. Allang voor de Romeinen kwamen. Voordat de eerste kerk hier stond. Leefden mensen hier samen. Hier is gevochten gebeden gewerkt. Voor God en voor de vrede. Al aan de toekomst gebouwd op het puin van het bewogen verleden. Laag op de laag, broeden, bloeien die groeien. Laag over laag. Over laag, over laag. Van gisteren naar morgen. Laag over laag. Van van naar morgen. Gedempt en weer open gegraven, baksteen verliest het van beton en van glas. Wat houdt is moet weg, om het nieuwe te maken, om daarna te verlangen naar hoe het ooit was. Buurten verdwijnen, wijken reizen, steeds verder van de ziel vandaan. Alles is anders, verdwenen veranderd. Alleen op dit plein lijkt de tijd stil te staan. Laag overlaag, bloeden, bloeien en groeien. Laag overlaag, overlaag overlaag. overlaag. Van gister naar morgen. Laag overlaag, van vandaag naar vandaag. Al 900 jaar tussen singel en dom plein, geproost door het stadsrecht de dom in het leven. Wordt door de turgen het glas geheven De dorst gelest met goddelijke wijn Hier wordt nu nog net als toen Gelachen, gehuild, gedronken, gefeest Is er nooit iets moois geweest dan een avondje komt te doen Naar bloeden bloeien en groeien laag over laag, laag, over laag.